Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je bij Schiphol in de buurt woont, word je mogelijk sneller ziek. Het RIVM zegt dat het erop lijkt dat mensen rondom Schiphol meer risico lopen op gezondheidsproblemen door ultrafijn stof, hele kleine deeltjes die worden uitgestoten door vliegtuigmotoren. Daardoor overlijden er meer mensen aan hartritmestoornissen en zijn er ook meer geboorte. De onderzoekers hebben daarvoor gezondheidsgegevens van mensen rond Schiphol vergeleken met die van mensen op andere plekken. Ze hadden nog wel een slag om de arm. Het lijkt erop dat het komt door de vliegtuigen, maar er is meer onderzoek nodig om dat te bewijzen. Een bruiloft in het Limburgse Torn liep anders dan gepland. Een groep dronken jongeren kwam de boel even bruut verstoren, schrijft de Telegraaf. Ze gooiden met stoelen en ook tafels moesten het ontgelden. Er is nog niemand opgepakt. De eigenaar van het terrein heeft aangifte gedaan. Klanten die gedoe hebben met streamingdienst via Play krijgen compensatie. Dat zegt de consumentenbond. Er wordt al een tijd geklaagd over de stream. Resolutie die dus verandert uh, naar blokkerig, tot bijna niet te zien. Tot aanhaperingen, dat uh, de stream gewoon bleef hangen voor drie tot vijf seconden. Het gebeurt ook regelmatig dat de stream gewoon stopt en niet meer opnieuw opstaat. En dan moet je dus de app afsluiten en weer helemaal van vooraf aan beginnen. Klanten kunnen bijvoorbeeld geld terugkrijgen... voor de periode dat ze naar een haperende Max Verstappen hebben zitten kijken. En opmerkelijk nieuws van crematoria. Metaal dat overblijft in de ovens, levert veel meer geld op... Kleine dingen zoals een bril of muntjes, maar ook grote dingen zoals kunstheupen. Door de hoge grondstofprijzen zijn ze een stuk meer waard. Na de crematie hangen ze een grote magneet boven de as. Nou, dan blijft alles wat magnetisch is, blijft eigenlijk aanhangen. Ja, hier zie je bijvoorbeeld een... Uh... Het is denk ik om een, een gebroken been te spalken. Een spalk, je ziet een Zo. stukjes heup. En je ziet veel uh, ja, spijkers en schroeven die uh, zeg maar van de verbindingsmiddelen overblijven. Hier ziet nog een stuk knie, een kunstknie, die uh, iemand uh, lange tijd heeft gedragen. De metalen worden gerecycled en de opbrengst gaat trouwens naar goede doelen. Nabestaanden kunnen vragen om de metalen zelf te krijgen, maar dat gebeurt volgens de crematoria vrijwel nooit.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 Uh, valt deze reportage straks uh, te bewonderen voor uh, ja, mensen ja, zeker. in Nederland? Okay, okay. Ja, oké. Waar, uh, waar kunnen we hem dan vinden? Aankomende donderdag is de uitzending. Ja. En dan komt hij uh, die donderdag zelf ook op de website van Voor Elk Wat Nieuws. Um, wat wat wellicht, dat is dat voor een website? Voor elk dat, wat is, wat nieuws? Uh, dat is zeg maar de site van onze school. Ah, oké. Okay. Of, of van onze klas, ja. moet ik het even goed zeggen. Oh, ja, ja, ja, ja. Per klas heb je een eigen nieuwsplatform, zeg maar. Wij zijn ja. voor elk wat nieuws. Wellicht kan jou maar dat dan ook even.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 Allemaal lekker naar de reportage kijken. En genieten van de pride natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat is prachtig om, uh, om deze reportage of tenminste dit interview af te sluiten. Dankjewel voor je komst. Het super superleuk ja. dat, je, dat je ons uh, wilt documenteren. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Dus, uh, <laughs> hartstikke, hartstikke fijn. Leuk. En dan gaan we luisteren naar Ochman uit Polen. Die het lied River gaat uh, zingen. En dat is uh, uh, nummer 7. Ja, en echt de tranen trekken.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 Yo, we gaan activistisch, jongens. Ja, gaan we op de barricade. goed, ja. we gaan de barricade op. Her -tijd, her -tijd. Uh, het tijd, weer tijd. tijd, inderdaad, ja, precies. Mooi, uh, mooi statement weer, uh, uh, Jelmer. Ja, ik en, dacht, ik uh, moet er toch een oproepje. Ik zag dat we komend weekend spelen, dus dan... Uh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 Nummer 6 van het Eurovisie Festival. En uh, daarvoor uh, Ochman uh, uit, uh, uit Polen. Met ja, uh, uh, yeah, yeah. de stortvloed aan tranen van de rivier. Um, gaan we nu luisteren naar Sam Ryder uit Engeland met Spaceman. If I was I'd be floating in air. And a broken heart would just belong to someone else down there. Earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars.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 Sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cosa? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai. Door te gaan in Aan walter, als ze spreekt En mare, een mare, maar spijt mezelf. En te cielo, di perle. e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 Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je uh, in de uitzending uh, een interview wil geven. Um, Henk, uh, wij vragen altijd: wie ben jij en wat verbindt jou en de LHB aan de LHBTI community? Nou ja, ik ben. Um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 Normaal gesproken ook voor de rechten en de belangen van mensen. Nou, dat vonden we heel mooi om die te vragen dat te ondersteunen. Ja. En dus hebben we ook uh, die vlaggen, 71 vlaggen die langs de waalkaarten komen te staan. Uh, waar ook de opening plaatsvindt om ook uh, zeg maar die, dat element van het belang van de Eurogames uh, te onderstrepen. Ja, ja heel ja, want, goed. Uh, er is nog veel werk aan de winkel, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Ja. Nou, we komen zo'n beetje aan het einde van het interview, uh, Henk. En um, heb, jij, heb jij nog iets toe te voegen aan het interview verder?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 Um, ja. Ja, ik zou zeggen heel veel succes. Ja, heel veel succes, ja, Henk. Weg. En uh, ja, hoor, misschien je. zien we elkaar. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Dankjewel, af, ja. Henk. Oké. Okay. Super, dan dankjewel. Af. Ja, hoor. Daar. En wij sluiten eventjes dit interview uh, lekker exotisch af... met Chanel uit Spanje. Slomo Nummer drie. Let's go. felt this way for anyone, and that's why it scares you to death, so baby bye bye, though it's for the best, still I can see how that would ease the pain in my chest. En dat was Cornelia Jacobs uit Zweden met Hold Me Closer nummer 2. En daarvoor de plaatselijke regenbui van uh, uh, Slomo. Uh, althans, die uh, de halve doorbrak. Wij dachten ineens van, hebben uh, we live verbinding met Zandvoort. Maar het is inmiddels <laughs> alweer opgeklaard. Um, we zijn bijna aan het einde van de uitzending van Rainbow Radio Zandvoort... Uh, dan van de maand juni. Ja. Aandacht voor de Pride en uh, met wel een flink accent op de sport, hè? Ja, zeker. Ja. Veel sportrubrieken. Uh, ja, ja, het is een issue en uh, het rommelt, om het zo ja, Het te rommelt daarin, ja. En uh, dat kan alleen maar te gunsten zijn, want er zijn ja, dingen beveegd, in beweging. Toch? Het ja, beweegt, ja, ja, dat precies. is goed. Ja. Ja. Met niet sport, met als sport. Ja, precies. Dat is een mooie link, inderdaad. Sport, het beweegt. Het moet bewegen, inderdaad. Het is alles goed voor de beweging zelfs. We gaan naar de agenda. Ja, we gaan naar de Sign Pride... Zaterdag? Ja, Sound Pride, ja, Pride. Ja, Die is nog tot. Die is uh, bezig, ja. Die is dus tot zaterdag. Tot 11 juni. Tot 11 juni. Tot dus dat is zaterdag. Ja. ja. En dan hebben we Dordrecht Pride, 16 juni. Ja, dat is een hele dag. Dat is een, een hele dag, ja. Maar wel ja. inderdaad ook gewoon door de week. Uh, dat is een donderdag. Ja, 16 juni. Ja, ja. precies. Ja. En dan uiteraard de Pride Rotterdam, die op 17 juni begint.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 Bravo, мене, heeft het al не maar een paar instellingen, misschien beter, en iets volamal, de rooie, men breekt door. Ja, ik bij je, bravo, nee, rust, maar je moet je